As we shower that, as we Schouder en schouder van uh, niemand minder dan Marco Busato en Guus Meeuwis hier op CFM Zandvoort. En dit is weer een nieuwe Entertainment for You op de zaterdagmiddag avond. Het bord op gevoel noem ik het altijd maar. En ja, zoals ik vorige week al zei, vandaag uh, is uh, gewoon Henry hier in de studio. Dag Roy. Hey, Hé Henry. Hoi, <laughs> <laughs> Het is een keer anders. We. Ja, het is dus even, even totaal anders, maar uh, natuurlijk wel een stuk leuker natuurlijk. en uitzending Ja, leuk dat je ja. er bent. Helemaal uit het uh, verre... Uh, nou, ja, je uur twee rijden. uur, half uur Met rijden. Met dus erbij, 3,5 uur, dus dat valt allemaal reuze mee. Hè? Ja, ja. Ja, en dat is ook seizoen, natuurlijk moet kunnen. Mooi weer hier in Zandvoort, dus dat kan niet meer kapot. Ja, want je logeert hier, hè? Ja, ik ben lekker een paar dagen hier in Zandvoort en even lekker genieten van de zon. En uh, ja, dan gelijk even gelijk hier langs natuurlijk, hè? Staan er nog speciale dingen op de planning? Of heb je al wat leuke dingen gedaan hier in Zandvoort? Uh, naar het strand gaan bijvoorbeeld. Dat is een van de dingen waar ga ik wel doen. Ja. Dat heb ik al gedaan vandaag. Maar dat ga ik morgen en overmorgen nog zeker doen. En morgen, morgenmiddag natuurlijk om drie uur. Hè. Ja. Tien de... voor drie dan. Uh, hoe laat begint de show trouwens daar op het plein? Om half twee beginnen we met de show. Uh, ja, nou. De CFM Zomertour vanaf half twee tot vier. En uh, ja, doen we live interviews. En natuurlijk... Uh, Repertages en natuurlijk live optreden. Ja, dus ik heb gehoord dat het iets minder wordt voor strandweer. Dus iedereen naar, naar het paviljoen, hè, denk ik. Ja, muziekpaviljoen op het Raadhuisplein. Natuurlijk. Hoe was je week, Henry? Uh, druk, druk, druk. druk. Ik heb vakantie, dus dan moeten er heel veel dingen thuis gebeuren. Uh, de kinderen waren op vakantie, dus uh, ik had dat druk thuis. En aan de andere kant ook weer stil natuurlijk, dus de kinderen het huis uit zijn natuurlijk. Hè. <laughs> dus ik dacht even lekker, nou echt een paar dagen ertussen uit. En dan zitten we hier. Lekker heerlijk. in mooi ja, mooie goeie. zonnige Zandvoort, altijd zin in Zandvoort. Ja, natuurlijk, zeker weten. Dus ik kom hier al van jongens aan, dus wat dat betreft zal ik nu regelmatig komen hier, hoi. Ja, toch? Ja, deze Entertainment For You gaan we lekker veel praten over de entertainment business. Het ja, ja, ja. laatste show is dus nieuws natuurlijk. Ja, hoe krijg je een ja. nummer één hit in Nederland? Dat ja, is helemaal niet zo moeilijk. Daar gaan we het zo we straks meteen over, over ja. hebben. En uh, ja, gewoon veel meer. En we hebben ook nog een interview met een uh, zangeres. Ik moet heel, haar naam heel even zo meteen opzoeken, maar dan weten we het. Oh, dat, dat is het. Niet. Ja, ja dat helemaal natuurlijk. goed. Ja, ja, ja. Blijf lekker luisteren naar CFM Zandvoort Entertainment for You. Ja, wij gaan uh, luisteren naar uh, Ik heb een tuintje in mijn hart. De zomerhit van vorig jaar. Americano, quando sa parla a moda sotto luna come madrena cave di i love Mijn zoon in Rotterdam en mama appelsapje. Henry. Gek, hè? <laughs> Wat zegt hij nou precies? Ja, fiets mijn ja. zoon in Rotterdam of zoiets? Ja, zoiets. <laughs> en mama appelsapje. Ja, moet kunnen natuurlijk, hè? Ja, heel erg uh, grappig dat uh, dat soort nummers uh, jij hebt er heel veel natuurlijk. Ja, en uh, we, uh, een tijdje ja. terug hebben ze ook allemaal een beetje afgeluisterd. En uh, ja, het, is, het blijft gewoon grappig dat zulke tekstjes dan lijkt op Nederlandstalig, uh, ja, Nederlands dingetjes. Misschien een idee trouwens, Roy. Dat Luister als je thuis, als je die eentje nog vindt of zo. Even doorsturen. Ja, dat is leuk. Dat kan naar redactie, apenstraatje, zfmzandvoort.nl. En dan komt het vanzelf hier in de mailbox. En dan zullen wij eventjes gaan checken. Kijk hartstikke leuk. Dat leuke idee. Er is ook babynieuws, hè Henry? Ja, ik heb het gehoord. Ja, Het silly ja, heet ze. Of Rombley? wat is het? Ja, Romly. We van een dochter. Ongelooflijk, jongens. Ja, wij hebben een tijdje geleden in de uitzending hier gehad. Toen zat ze nog... Lekker te zonnen in, in het Amstelpark, geloof ik, uit mijn hoofd. En, uh, ja, en nu is het dan zo ver gekomen dat het eindelijk eruit is. En uh, binnenkort mogen we er dus ook weer bellen. Dat hebben ze gezegd. Dus dat uh, wordt hartstikke leuk. Nou, dat denk ik ook zeker wel. En ze was hartstikke blij met de zwangerschap. En ze kon het eigenlijk niet geloven. Ja, ja Goed, dat hangt er vanaf wat je ermee doet natuurlijk. Hè? <laughs> nee, het is heel <laughs> erg leuk voor Etcilia uh, en Tjeert uh, Oosterhuis. Dat ze hun ja. eindelijk hun kleintje in hun handen hebben. Toch? Ja, zeker weten. Ik weet er alles van, Roy. Ik heb vijf kinderen totaal en uh, ik ben ook met één begonnen. Gelukkig wel. <laughs> ja, ze zijn al, dus twee daarvan zijn mee hè, naar, naar Zandvoort. Nee, dit is een vriendinnetje van mijn dochter. Die hebben we meegenomen. dus uh, Die hebben we lekker, laten we lekker genieten van, uh, van de zon hier in Zandvoort momenteel. Dus die zitten lekker op strand op dit moment. Heerlijk. Ja, en wij zitten hier, Roy. Ja, gezellig. En we gaan ja. gewoon ook gezellig door uh, met muziek draaien. Wat vind jij eigenlijk van de baseballs? Ja, nou, ik, ik heb er eens goed naar geluisterd en ik vond het heel origineel wat ze gedaan hebben, natuurlijk. Maar ik vraag me dus wel af, hoe lang hou je dit vol, dit, dit concept? Ja. ja dat, dat, daar ben ik een beetje benieuwd naar. Hoe lang ja. zal dit. Ik denk twee albums. Twee al ik hoor al hier in de studio twee albums houden, ze dat vol. We nu gaan al, het, dus. uh, De eerste is uit. Ik de, ben benieuwd. De, ja. Dus we moeten het volgende album wachten en daarna horen we niks meer van. Zo. Dan is het een eendagsvlieg. Het zou kunnen. Het zou kunnen, maar het was wel een gat in de markt. Het eerste album heet dan Strike en het tweede album heet dan You're Out. Oké, <laughs> <laughs> oké. Okay, okay. Die is grappig. Die schrijven we op, hoor. Die ja. schrijven we op. Die schrijven we zeker op. Nou, maar ik heb ze klaarstaan, uh, de, de baseballs met uh, Umbrella. Ja.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 and the war has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 Er is nog steeds CFM's antwoord. Entertainment for you. En Henry zit natuurlijk nog steeds in de studio. Ja, dus ik, ik, blijf, ik blijf volhouden. hoor. Ik blijf je supporter deze, deze twee uur. Hartstikke gezellig. Natuurlijk. Hey Henry, jij ja, hebt ook nog een primeurtje. Ik heb een primeurtje. Ja. Wat, wat, wel, welke, welke wil je horen? Nou, iets met een sing. Ja, klopt. Ja, ik, ik, heb, uh, ik heb een nummer geschreven samen met, uh, met de zoon en, uh, Piet. En Peter die is toen bekend geworden toen in de uitzending. Toen had hij uh, een kleine vlucht met uh, Marilyn... En we uh, hebben samen een nummer geschreven. Leuk. Ja, en dat gaat geproduceerd worden door uh, Dick van Altena. En dan gaan we uh, volgende maand, de 17 september, gaan we de studio in, in, in Duitsland. En dan hopen we hem voor, uh, voor de kerst uh, te releasen. Leuk. Dus uh, ja, dat dus het is Dus er gaat uh, weer gek. wat leuks uh, gebeuren. Ja, zeker weten. Je moet natuurlijk beter blijven in de muziekbusiness. En uh, ze hebben tegen me gezegd, ja, je, speelt allemaal, je zingt allemaal wat covers. Maar doe nou eens een keer iets, iets origineels, hè. Ja. Ja, ik denk van ja, waarom ook niet? Hè? En ik heb eigenlijk nooit nooit echt een nummer geschreven. Omdat je toch iets van jezelf erin moet leggen. En op de een of andere manier is dat toch moeilijk. En, maar ja, het is, het is toch gelukt. En samen er iets van gemaakt. De melodielijn uh, heb ik grote lijnen uitgezet. Uh, teksten hebben we samen, samen geschreven. En, uh, en ook met mevrouw erbij. Eigenlijk met z'n drieën eigenlijk. Dus we gaan de komende luk. tijd veel van je horen. Ik hoop voor wel, ja. Dat hoop ik wel. Dat is natuurlijk heel belangrijk voor een artiest orde. Orde. om in de belangstelling te blijven. Hè? Inderdaad. Ja. En dan hoorden we dat steeds gewoon een stukje tijdens het shownieuws hoe dat ermee gaat. Ja, natuurlijk. Uiteraard. Ik jullie helemaal op de hoop hoe het allemaal verder verloopt. Zeker. Ja, helemaal leuk. We gaan nog even terug naar een plaatje en we gaan zo meteen iemand proberen te bellen. Ik doe mijn best. Ja. ja. Als dat naar me kijkt, als dan jouw speelse blik mijn hart weer heeft bereid, kom ik dichter bij je.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 Is geen probleem als je keer op keer jezelf wil bewijzen. Ik haal van jou alleen van jou. Ik kan een weer Dat was Volendam de Musical hier op CFM Zandvoort. Een, ja, een totaal andere ja, muziekuitstraling uh, van, dan, dan echte Volendamse zangers zoals Jan Smit en natuurlijk BZN. Toen ik het zag, dat singeltje, dacht ik van ja, weet je, dat is uh, gewoon oudbollig en niet uh, gezellig. En toen zag ik ze op televisie bij uh, de John Krajkamp Musical Award mm -hmm. en toen uh, het barsten van het scherm af. En toen dacht ik, nou koop toch maar dat singeltje. Ja kijk, ja, kijk Roy, zo moet dat ook gebeuren natuurlijk. Hè. Ja, net deden we ja. een klein beetje geheimzinnig. We gaan iemand bellen. Maar wie gaan we bellen zo Henry? Nou, ik heb uh, natuurlijk een van, van mijn grote vriendinnen uit uh, Show Wanna Be Popstar destijds. Is natuurlijk Maike de winnares van uh, 2007. En uh, het zou natuurlijk te gek zijn als, uh, als we haar eventjes kunnen kijken. Want hoe het met haar op dit moment is. Ja, dat gaan ja, we nou, gewoon doen. Ga, ja, ja, lijkt, ja, het lijkt me heel leuk. erg uh, gezellig. Uh, Maike kijk hoe het uh, met haar muziekcarrière gaat. En uh, of er nog wat speciale... Dingetjes rondom haar gaat gebeuren. Dus uh, dat uh, gaan we zeker uh, doen. Ja, dat wordt hartstikke leuk natuurlijk, hè. Mike? ik heb haar heel lang niet meer gezien, uh, zeker anderhalf jaar niet meer. Dus uh, ik ben ook heel erg nieuwsgierig. Ja, we gaan gewoon afwachten. Ja, zeker. We spreken we, er zo meteen. Tuurlijk, hebben we de live in de uitzending. Ja, leuk. Is goed afgesproken. Mike en Colin, zo'n en Mike de eerste hier. De dag de eerste lach, toen wist ik het meteen. Je ging op avontuur en oud cultuur en zo is er in één oeh, de wind die wij jouw naam, van Nadeloos, pretentieloos Het is bijna illegaal Oh meisje van Oeh Je bent een fenomeen Van Up tot zandro. We hebben zo'n antwoord met jij, ja Henry? ja, ja, ja, ja Roy, zo gaat het hé jong. Blijf in de uitzending en uh, ja, ik kon het natuurlijk niet laten en uh, we hebben iemand aan de telefoon, een hele bekende en we willen graag weten hoe het met haar gaat. Dag Maaike. Hallo. Hallo, hoe is het met jou? Ja, het gaat heel goed met mij en met jullie. Ja, met ons gaat het geweldig. Uh, okay. ik, ben, ik ben toevallig een, een weekendje ben ik in Zandvoort. En zoals je weet, ik doe show shownieuws presenteren elke zaterdagmiddag rond half zeven. Ja. En uh, toen was ik, dit weekend was ik live hier in, in Zandvoort. En ik, denk, ik zeg tegen Roy Roy, weet je wat we doen? Ik kijk of ik het nummer van Maaike nog kan vinden. En dan gaan we Maaike eens bellen en hebben we er live een uitzending. En eens kijken hoe het met haar gaat. <laughs> nou, dat is trouwens heel goed bij mij. <laughs> ja, ja? See, uh. nou, nou, Vertel ja, eens, ik, vertel uh, eens. Ja, ik ben hartstikke druk met mijn uh, nieuwe album. ja. Dus, en zelfs met een heel album inderdaad. En elf nummers hebben we inmiddels al af. Ik werk met um, twee Engelse producers, dus ik werk vooral in Engeland. Ja. En um, ja, zo, zo goed als af bijna. Dus uh, binnenkort komt de eerste single uit. Mm -hmm. Ik hoop ongeveer in oktober al. Ja, perfect. Dan, vak voor de kerst uh, natuurlijk, hè? So, ja, ja, inderdaad. Kijk maar, um, we hebben wel zoiets van, de, de, dat is wel onze streven om dan één uh, single af te hebben. Ja. Maar uh, lukt dat niet, want ik moet nou, namelijk ook nog de videoclip maken. Ja, je weet natuurlijk nooit hoeveel echt, uh, hoeveel tijd je nodig hebt. Dan, uh, dan wil ik het misschien nog even uitstellen. Ja, en de releases, die komen, die worden ook in Engeland gereleased en in Nederland. Ik wil ook in Engeland gaan releasen, ja, maar ik ga eerst ja. uh, toch de eerste single en het album in, Eng in uh, Nederland gewoon uh, releasen. Maar Hartstikke ik wil, fijn. In ieder ja. geval gaan, uh, gaan pluggen ook. En, uh, een soort van shoppen in het buitenland. Nee, maar ik vind het natuurlijk hartstikke leuk dat jij in Nederland de single gaat releasen. Want laten we eerlijk zijn, we hebben heel, heel weinig meer van je gehoord. En ik weet natuurlijk ook wel hoe het komt. Want voordat je, weet, je, je de weg weet in het hele muziekgebeuren. En de juiste wegen weet. En de juiste mensen om je ja. heen weten te vinden die ook in jou, in jou geloven. Niet alleen aan het geld denken, maar ook zeggen van we gaan ervoor met z'n allen. Ja, Daar ook gaat... inderdaad ja. de juiste ja. mensen om je heen. Maar ook aan jezelf. Want je moet zelf natuurlijk ook ontwikkelen en ervaring ja. opdoen. Ja. Dus ja, het heeft even een tijdje geduurd. En zo gauw er iets uitkomt, is het inmiddels al drie jaar geleden. Dus, uh... Ja, we weten er alles van, Maaike, natuurlijk. Het, dat geldt voor mij natuurlijk ook. Hè. je moet natuurlijk bezig blijven en schrijven. En ja. uh, ik, ik vind het hartstikke fijn dat je nog steeds bezig bent. En in ieder geval niet de, de moed opgegeven hebt. En, nee, uh, ik ben met ja. zoveel leuke dingen bezig. Ik ben ja. ook bezig met een band. Want ik wil dan ook straks direct live gaan optreden met, met een hele band erbij. Ja. Dan kan ik ga natuurlijk ook natuurlijk mijn piano erbij eh, houden. Want dat is toch hetgene wat mij eh, onderscheidt. En wat ja. ik heel ja, ja. leuk doen. Dus uh, dat hou ik er sowieso bij. Maar ik ben met zoveel leuke en gave dingen nieuwe dingen bezig. En vooral omdat ik ook met twee Engelse producers werk. Ja, dat is helemaal te gek. Want het werken met, uh, ja, met zulke producers is toch even iets anders als, uh, als met de Nederlandse producers. Als je het alleen maar al hebt over uitspraak qua Engels en ja, dan, dan krijg je zoveel leer daarvan. Nee, dat daar geloof ik direct zonder meer. Maar ja. het, het, het, het is natuurlijk hartstikke fijn dat, we, dat wij hier op uh, ZFM Zandvoort het, uh, de primeur hebben... om uh, in ieder geval te weten hoe het met jou gaat op dit moment... en dat jouw ja. uh, jou single gereleased wordt in oktober. Dus we zijn allemaal heel erg benieuwd natuurlijk. En uh, we gunnen jou het, hartstikke, ja, het allerbeste allemaal. En uh, ja, misschien tegen die tijd, als dus die uitkomt... Ge geef ons even een belletje of we bellen jou wel even in, in oktober... Dan ja, euh, ja, dat willen we natuurlijk dat als de eerste die zingen gaan ja, draaien. He? Ja, natuurlijk. Dat zou, heel, dat zou heel leuk zijn. En nou, jullie moeten ook even in de gaten houden, mijn site in de gaten houden. Want okay. um, binnenkort zit ik ook nieuwe filmpjes op en zo waar ik mee bezig ben. Dus dat is ook altijd leuk om te zien. Ja. Hey, ga je nog uh, dit weekend of uh, uh, staan er nog optredens uh, op de planning? Uh, nou, dat is eigenlijk. Uh, ik ben uh, afgelopen jaar zo, veel, uh, zo druk bezig geweest met het album. Dat ik me er ook een beetje, uh, alles een beetje heb afgehouden, Omdat okay. ik, ik me daar echt op focus en dat ook straks als mensen mij willen boeken, dat ze mij dan ook uh, weten waar, waarvoor ik ben te boeken. Kijk, uh, ja. eerder uh, vanuit het programma, ja, deed ik eigenlijk van alles, maar wist ik zelf ook niet wat ik echt zelf wilde. En dit is echt een popalbum, maar wel echt een uh, uh, Engels popalbum, wat dus live met band inderdaad gebracht moet worden. Kijk, en ik denk dat dat als, als je een beetje minder nu en, en straks dat het album uitkomt... dat mensen denken van, hé, hey, wat leuk. En dan weten ze ook waarvoor, uh, voor welk evenement jij het beste past. En dan sta je ja, niet meer op ja, ja, evenementen ja. waar je zelf ook zoiets hebt van... Oeh, kan, kan ik dit wel en... Uh... Kan ik, mijn, kan ik mijn ding wel hier doen? Ja, en ook eigenlijk denk ik ook een beetje het, af, het afscheid nemen van het hele popstar gebeuren. Want natuurlijk, het ja. is hartstikke fijn. Maar ja, laten we, we eerlijk altijd, zijn... Ja. Ik denk dat ja. mensen me ook altijd wel zullen herinneren daarvan. Mm -hmm. ja. Maar ja, uh, ja toch, toch wil ik nu een soort van een nieuwe stap maken. Omdat ik ja, toch weer drie jaar verder en weer veel meer ervaring op heb gedaan. Ja, en, en Maaike, ja. daar ben ik natuurlijk ook heel erg nieuwsgierig maar, uh, naar. Uh, heb je ook een andere looks aangemeten? Want toen had je die met die lange mooie blonde ogen van je die lange blonde haren van je. Uh, is <laughs> daar, komt er ook verandering in? Nou, blond haar, dat zou ik altijd blijven houden. Ik ja, is goed. Net als jij met je ja. grijs. Ja, Roy zegt dat tegen mij: ik, ik ben mijn grijze haar. Natuurlijk, dat, dat ga ik ook niet ver even, natuurlijk. Maar. maar ze blijven lang. Nee, nee. Maar uh, ja, het blijft gewoon lang. En uh, uh, Ik had wel altijd krulletjes en zo. En dat vonden ze altijd een beetje barbieachtig. En uh, ik maak het wel heel vaak. Ik heb ik het stijl nu. Dus ja. misschien is dat een verandering. Ja. En verder ben ik misschien weer drie jaar ouder geworden. Dus uh, fysiek uh, wat ouder uit. En drie jaar mooier geworden. En hoe is het met nou, de liefde? Maaike, vertel eens. Dat willen de luisteraars natuurlijk altijd weten. Hoe is het met de liefde? Is er iemand in jouw leven die jou uh, op dit moment al helemaal de, de, de dik en dun steunt? En waar je zegt, van nou daar ga ik de rest van mijn leven mee verder. Nee, eigenlijk niet. Nee, jammer genoeg. Ja, ik heb hier nog een, een, een, een topmodel een, een dressman hier in de studio zitten. En die zit al helemaal te glunderen. Dus ja, helaas kan ik hem niet laten zien, Maaike. Maar er zijn nog kansen. Maar goed, dat is een, dat is een nou, ander verhaal. Weet. Ik denk ja. het niet. Uh, nee, toch niet? Oh, nee. Oké. Okay. Ja. Ja. Maar ik heb mijn best gedaan, Maaike, in ieder geval. Hè? Nou, dat geeft helemaal niks. Hoor. Ik, hoef, ik heb ook nu zoiets van, ik wil ja. eerst met mijn eigen carrière verder. Dus uh, Komt allemaal vanzelf. Jawel, al zeker weten. Goed, uh, ja, ja, Roy, heb jij nog een, een, een hartstikke leuke vraag voor van Nou, ik zou zeggen, kom gewoon een keertje naar Zandvoort als het zover is. Ja, nou dat vind ik een heel goed idee. Dat lijkt me. Ook, dan gaan we tegen die he? tijd ja. gewoon een afspraak maken. Komt het helemaal ja. goed? Ja, dan zorg dat ik er ook bij ben. Maar we maken wel een gezellige reunie van hier, Maike. <laughs> helemaal super. Te gek. Doen we dat. Maaike, mag ik je mogen we jou heel erg bedanken voor je tijd? Ja, nou jullie ook heel erg bedankt. Vond het leuk. En uh, hou me in de gaten, hè? Zou ik zeg ook. Ja, ja, en wij gaan een weg. plaatje voor je draaien. Oké, okay, super. Dankjewel. Hey, veel plezier vandaag. Dankjewel. Hey, bedankt. Toi,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 Weet je, of dat weet je uh, een uh, heel klein beetje. Ja, een heel klein beetje. En <laughs> van uh, ja, ons uh, Jeroen van de Boom. Ja, die is nog steeds goed bezig, die jongen. He? Ja, heel Naar erg hè. He? Maar uh, misschien grappig is hier dat, uh, dat bruine daar, dat uh, gebouw. Daaronder, dat is van hem geweest. Daar heeft hij vroeger gewoond? Nee, dat was zijn uh, bedrijf. Ah, nou ja, ja, ja, ja. Dus hij heeft een eigen bedrijf gehad. Ja, Toen hier was er nog in Zanger, natuurlijk. Nee, ja, ook. Ook, ook, ook. Ja, hij is natuurlijk ook heel lang aan het weg en timmeren geweest natuurlijk. En uh, was uh, net als uh, onze grote vriend Dries. Maar daar hebben we het straks nog even over. Ja, daar gaan we het zo ja. over hebben. We gaan ja. ook zijn plaatje draaien. Natuurlijk. Ik heb hem ook ergens klaarstaan, dus dat komt helemaal goed. Dat doen we het tweede uur. Henry, ik, uh, ik heb ook goed nieuws. Ja, ja, ik vertel. ben uh, sinds vandaag, heb ik een contract getekend met een uh, band. En ik ben manager geworden. Ongelooflijk. Proficiat. Ja, en, leuk hè? Hoe, hoe heet de band? Uh, excited. Excited. En uh, zij hebben echt een heel gaaf nummer gemaakt. Ze zaten vroeger bij Line Up Events. Ja. En um, ja, door uh, de omstandigheden was dat allemaal niet meer mogelijk. En toen uh, ze, uh, kreeg ik opeens een mailtje dat onze website was veranderd. En toen opeens uh, wouden ze dat ik hun zaken ging doen... En, uh, en er gaat iets heel moois gebeuren. Binnenkort gaan wij een ja. videoclip hier in Zandvoort opnemen. Okay. En er gaat ook een Zandvoortse zangeres meezingen in die videoclip. Dus dat komt allemaal goed. Dat wordt allemaal later bekendgemaakt. Hey, ik maar benieuwd. over ja, hebt... hun gesproken. He? Ja. Ik heb een plaat van hun klaarstaan. Dat wou ik net vragen aan je natuurlijk. Want je hebt zeker gegarandeerd <laughs> iets wat we kunnen beluisteren. Zullen we het gewoon luisteren? Zullen zult het doen? Doen we. Oké. Okay. Hij moet wel even... Ah, oh, daar is hij.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 moet Some ram, ram, ram, ram, ram, of comfort, ram, of peace. ram, ram, ram, ram, ram, ram, ram, ram, ram, ram, ram, ram, Wat vond je ervan? Ja, verrassend, Roy. Heel verrassend. Ja, ja, absoluut. Wat je voor heel weinig geld uh, kan maken, zo'n videoclip. Want, ja, een zeer uh, interwekkende clip. Uh, hartstikke leuk gemaakt. En uh, spetterde van het, uh, van het scherm af, zogezegd. Absoluut. Niet, ja, niet verkeerd. Zometeen gaan we natuurlijk het showbiz nieuws doen. Hè? Ja, natuurlijk. En ja. dat allemaal twee uur, want we gaan langzaam op naar het uh, nieuws. En dan uh, gaan we gewoon uh, gezellig uh, door met dit programma tot zeven uh, uur. En we hebben ja, natuurlijk ja. ook het laatste nieuws rondom de CFM Zomertour... En om uh, niet te vergeten, gaan we daar heel veel over vertellen. Toch? Uiteraard. Okay. Zeker weten. Nee, we zullen het natuurlijk ook zometeen nog even een plaat voor jou draaien. Dat He, uh, zou ook leuk zijn, hè? <laughs> ja, dat is niet verkeerd natuurlijk. Nee, nee, nee, wel, nee. Nee. Ja, zeker ja, ja. niet. Zometeen de tweede jury bij Entertainment for You. Nog steeds Popstar Henry in de studio. En het is gewoon uh, hartstikke gezellig hier. Zometeen het Beauty Beach Event natuurlijk met Ferrat en Laura. En uh, nog veel meer bij Entertainment for You.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 Van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 6 uur. Toen met het NOS Journaal. De dode bij het ongeluk met de Nederlandse bus van gisteravond in Noord-Frankrijk is een 20-jarige Fransman. Onder de 43 inzittenden waren 15 Nederlanders. Acht van hen zijn gevonden, van wie twee ernstig... De bus van Eurolines was op weg van Amsterdam naar Parijs. In de bus zat een internationaal gezelschap. De toedracht van het ongeluk is nog niet duidelijk. Bij een ongeluk op de rondweg A10 bij Amsterdam zijn twee mensen gewond geraakt. Bij de afrit naar Volendam raakte een automobilist bij het inhalen een andere auto met erin een gezin. Die auto kwam aan de rechterkant van de weg tegen de vangrails en sloeg over de kop. Een deel van de noordelijke rondweg is afgesloten.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 Een tussenmogelijkheid is het opnieuw invoeren van de Golden Goal. In de groepsfase zou moeten worden doorgespeeld tot er een winnaar is. Het gelijkspel maakt de 2K volgens Blatter minder interessant. Bij het EK zwemmen in Boedapest heeft Juri Verlinde zilver veroverd op de 100 meter vlinderslag. Verlinde leek op goud af te stevenen, maar hij kwam net niet goed uit bij het aantikken. De Rusjev Kenny Korotschinkin bleek met een tijd van 51-82 900 seconden sneller. Het weer. Vanavond en vannacht droog en opklaringen. De temperatuur daalt naar ongeveer 11 graden. Morgenochtend in het westen en noorden eerst nog wat zon. Maar van het oosten uit komt de bewolking. In de middag in het zuiden en oosten gevolgd door regen. Voor het wordt morgen 17 tot 20 graden en er staat een stevige noordenwind. Dit was het NOS.